Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Meester Jaap van groep 2 verdient straks net zoveel als mevrouw Engels van Engels. Juffen en meesters op de basisschool krijgen meer loon. Zo moet het salaris gelijk komen met leraren op de middelbare school. Het kabinet pakt het nu aan, vertelt minister Wiersma. We weten allemaal hoe erg je iemand waardeert als je daar goed les van hebt gehad vroeger. En als je die waardering jarenlang eigenlijk een beetje laat sluimeren, en dat hebben we gedaan... Uh, dan hebben we het niet goed gedaan en dan hebben we veel in te halen. En vandaag zetten we die stap om dat in te halen met heel natuurlijk die waardering voorop. Want die is belangrijk. Die loonkloof was voor veel docenten al een doorn in het oog omdat ze een hoge werkdruk ervaren. Kost in totaal 800 miljoen euro. Jan Rot is overleden. De zanger, schrijver en vertaler was al een tijd ziek. Daar schreef hij ook ook over in columns in het AD. Ook deed hij opnieuw mee aan de slimste mens. Dat was een van zijn laatste wensen. Jan Rot was nogal een harde werker. In totaal heeft hij meer dan 800 liedjes geschreven. Hij was 64 jaar. De bewoners van de flat in Beeldhoven, waar gisteren twee explosies waren, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Dat zegt de gemeente. Sommige bewoners zitten nu in hotel, anderen bij vrienden of familie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat een uitgebreid onderzoek doen naar de oorzaak van de ontploffingen... om te kijken hoe zoiets in de toekomst kan worden voorkomen. En de PvdA-fractie heeft vanochtend een nieuwe fractievoorzitter gekozen en dat is Atje Kuiken. De PvdA-fractie heeft vanochtend een nieuwe fractievoorzitter gekozen en dat is Atje Kuiken. Er waren twee kandidaten nadat leider Lilianne Ploemen vorige week ineens opstapte. Van de twee is Artje Kuiken het dus geworden. Kom erop met de klus, zegt ze. Nou, Ik ben mens, dus ik ga fouten maken. Maar ik ga het niet alleen doen, want ik doe het samen met mijn fractie. Ik ben hier wel voor de komende jaren tot de volgende verkiezingen in ieder geval. Ik wil aan de slag, niet op de winkel passen. Er moet veel gebeuren uh, en uh, dat ga ik doen. Het weer, het is bewolkt vanavond, het koelt vannacht af tot 5 graden op z'n koudst. Morgen veel zon en ook veel wind. Het wordt 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat inmiddels 70 kilometer file in de regio. De meeste files leveren nog niet zo heel veel verdraging op. Wel veel verdraging heb je nu op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Vinkeveen en Knoop in de Oude Rijn. Het staat 13 kilometer. Het oponthoud is daar 20 minuten. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Knoop in Burgerveen. 10 minuten verdraging. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koenzeno... ook 10 minuten verdraging vanaf Volendam. De A27 van Utrecht naar Almere begint iets drukker te worden tussen Beeldhoven en Eemnes. Ook 10 minuten zij daar in de file. En 10 minuten op de N208 Sassenheim Haarlem voor de aansluiting met de N207. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Cause I know that When it makes you worry before you fall asleep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 If he lies, but you don't hit me, though. No, I don't want no scrub, scrub. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bewoners van de 28 woningen van het appartementencomplex in Beeldhoven, dat gisteren deels werd verwoest door twee gasexplosies, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Een deel van de gedupeerden zit in een hotel en anderen bij vrienden of familie. Nederland koopt eind van dit jaar helemaal geen Russisch gas meer in, zegt minister Jette. Voor de komende winter worden de gasopslagen zoveel mogelijk gevuld. En schrijver, zanger en vertaler Jan Rot is overleden. Rot was al een tijd ziek en annuleerde onlangs als een optredens. Hij zei toen dat hij nog maar een paar weken te leven had. Het weer vrij zonnig, ook wat bewolking in een graad of 17. Morgen ook vrij zonnig en dan kan het een graad of 20 worden.